Het weer is bewolkt en vanuit het noordwesten gaat het regenen. Bovendien waait het hard uit het zuidwesten met aan zee vannacht zware windstoten. In de ochtend blijft het regenen en hard waaien. Smiddags mogelijk wat opklaringen. Het wordt overdag maximaal 17 graden. Dit was het RMS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Harm Edel. En welkom terug bij ons tweede uur. In het eerste uur heb ik gepraat met Siep Postuma... illustrator van voornamelijk kinderboeken... over kijken als een kind en over wat we kunnen leren van kinderboeken... en over de kleur en, en de mooie dingen die hij geeft aan de wereld... en waar mensen echt heel blij van worden... In de tweede uur wil ik met u thuis praten over... uw favoriete kinderboek of uw favoriete kinderversje. En dat mag van alles zijn. Was dat bijvoorbeeld Kikker is bang? Of was dat eh, Kruistocht in spijkerbroek? Tonkendracht, Slee, Annie MG, Jaap ter Haar, Dolf Toontellige. Welk boek, welk kinderboek vond u het allermooist? En waarom bent u dat nooit vergeten? Ik heb eh, Tonkendracht al het eerste uur genoemd, Proed voor de Koning. Maar ook bijvoorbeeld eh, de Torens van Februari, met dat prachtige rijmpje... waar wouden zijn als vuur zo heet, torenhoog en mijlenbreed. Ik, ik ken het mijn hele leven al uit mijn hoofd bijna. Wat, wat heeft u geleerd van uw kinderboek? Ik wil er graag met u over praten. Heeft het in uw eh, latere leven een, een rol gespeeld? Bijvoorbeeld omdat u uw kinderen dezelfde naam hebt gegeven? Of staat er een citaat op uw trouwkaart? Nou, noem maar op. Ik wil het graag van u horen. Als u wilt bellen, dan kan dat op 0800-1121. Dat is helemaal gratis of u mailt naar casaluna.ncrv.nl. En twitteren kan ook met hashtag Casaluna. Nou, meteen een eerste mailtje is van Rietke. En Rietke schrijft... Duco's gevleugelde dromen, dat is de naam van het kinderboek... voorgelezen door meester Henk toen ik in de derde zat. Niet meer te vinden, dus als iemand het voor me heeft... met tekeningen van Anton Pieck. Duco's gevleugelde dromen. Ik denk dat het echt al uit de jaren 50 is. Of misschien al wel vroeger. Mooie Rietke. En uh, aan de telefoon, mevrouw van den Berg. Mevrouw van den Berg, goeienacht. Ja, goeienacht. Ja, ik was meteen getriggerd van het eerste boek... wat ik me herinner, dat was een soort van uh, soort prentenboek... Uh, met uh, bruin beige plaatjes. En het boekje dat ging erover, dat meisje, mooie meisje met pijpenkrulletjes... dat had uh, kapotte schoentjes. En de moeder die zei dat die schoentjes naar de schoenmaker moesten... Maar ze had geen zin om ja. ze weg te brengen. Dus ze speelde keurig de hele week op haar blote voetjes. En op vrijdag kwam oom weet ik veel langs. En die wou alle kinderen meenemen in zijn mooie auto. Of mm -hmm. paard, ik weet niet wat het was. Naar de stad voor een feest. Ja. En toen zei je, moeder Mintje, waar zei je mooie schoenen die je zou laten maken? <laughs> die had ze niet laten maken. En toen kon ze niet mee. En dat vond ik zo gemeen. Ik vond dat zo gemeen, Het was helemaal vuil. Maar ja, ik heb later wel begrepen dat als jij de boel niet op orde hebt... dan gaan de leuke dingen soms daarom je neus al voorbij. Ja, en... en, en Die het en, altijd in te halen. Hoe lang geleden uh, was dit, mevrouw Van der Leer? Ik kon net lezen, uh, jaar of zestig terug. <laughs> en toen was u vier of vijf of zes. Ik vermoed dat ik zes was. Ja. Ja. En, en, en, en, en, en hoe liep het eraf... Nou, droevig dus, want ze kon niet mee naar het feest... dus oom vertrok met alle andere kinderen. Het <laughs> is bijna een soort assenpoester, toch? Nou, dit is een beetje erger, want dit was haar eigen schuld... en dan kan je van assenpoester niet zeggen. Nee, behalve dat ze dan in die stomme schoonmoeder trapte, maar ja... Uh, ja, nee, dit vond ik een essentiële levensles. En ik moet er nog vaak aan denken. Als dus ik op zondagmorgen word gebeld van ga je mee naar die en die? En dan moet ik nog onder de douche denken, o oh jee, gemist. <laughs> dus... Je zou eigenlijk om acht uur zondagsmorgens, gestrekt, gekleed moeten zijn... voor het vooral iemand belt voor een leuke afspraak. Ja, dat is u nooit meer overkomen dat u te laat kwam. Nou, dat kan ik helaas niet zeggen. Zo erg heeft het niet geholpen. Maar dan moest ik wel iedere keer aan dat boek denken. Ja, mooi is dat, hè? Had u nou al, toen u het voor het eerst las door dat het zo belangrijk zou worden. Vond u het meteen heel erg mooi? Uh, ik vond het niet mooi, ik vond het vreselijk. Ja, dat is ook een soort mooi, hè, vreselijk. Um, ik had het wel door dat het belangrijk was, want ik moest erom huilen. Ik vond het zo zielig en zo gemeen dat ze geen kans kregen... om dan zonder die schoentjes te gaan, ook ik niks van. Ik vond het heel gemeen. En dat weet u de jaar later nog dat u erom moest huilen? Precies. Zo, dat, dat is wel echt een Volk boek met impact, boek. hè? Want... En ik heb nog ook een, een ander boekje. Dat zijn twee blaadjes van een boek van mijn grootmoeder. Ja. En die gaan over Poes, Minet en de hond Cardus. Aha. En ik weet niet of dat u dat wat zegt, maar mij zei het wel. Want Cardus is een ouderwetse naam voor een hond. Ja, ik heb hem wel eens gewoon Minet, ook altijd een Poes, is ook altijd Minet, hè? Ja, ik heb nog twee blaadjes ergens. En ik heb die wel eens gebruikt toen ik les gaf... Moeder de grootouders vroeg geschreven met al die O's en al die woorden. En dan mochten ze dus het ik dat. En dan mochten ze aanstrepen welke woorden in hun ogen fout gestreven waren. Dat oh ja. Het anders moest En alles Leuk, met SCH hoefde. nog en zo. En, uh, ja, ja. daar uh, waren ze druk mee bezig, vonden ze <laughs> heel boeiend. Mooi, bij de oma had altijd zo'n liedje. En dat ging, wij hadden twee kleine poesjes En die waren dan weg. Weet, kent u dat ook nog? Nee, maar zingt u het is voor mij? Ja, nou, dat laatste was... Uh, de, de, de, de, de, waar kwamen ze, denk je, vandaan? Waar kwamen ze, denk je, vandaan? En de een lag dan bij het popje in bed en, en de ander, weet ik veel... We, we gingen toen snel mee naar moeder en rolden haast om van de pret. Dus, ja, ik herinner me iets. Ziet u? En dat, ja. was, dat, ja, dat was ook zo'n stok oud liedje. En als je er nu mee aankomt, dan denkt iedereen... Wat is het voor ouderwetse flauwkul? Maar als je oma dat speelde met piano erbij... Ja, dat was echt heel mooi. Ja, dat is de reden om een piano te kopen en het boekje op te snorren. Ik ga dat boekje ook eens opsnorren. Dus als iemand dat heeft, dan mogen ze het naar mij sturen. Dankjewel voor het ja. bellen. Goed. Dank voor de den Berg. We gaan naar Marco uit Zutphen. hi Is het de Marco? Ja, dat is hem dat is arm. Ja, wij kennen elkaar, Marco. Ja, wij kennen elkaar, jongen. Wat leuk dat je beeld net, ja. ja, ik zat net in de auto en ik hoorde jouw uitzending. Ik dacht, ik moet heel snel naar beneden gaan rennen in mijn huis... als ik thuis kom en de deur opengooien. Want ik sta hier nu ja. in de droom... Van iedereen die kinderboeken zoekt. Want waar sta jij dan? Ik sta in, de, in het pand van de stichting Het Oude Kinderboek in Zutphen. Oh, dat ken ik. En ik sta hier tussen ongeveer 40.000 titels. Dus uh, <laughs> ja, ik, ik ben zelf niet van de stichting, maar ik woon erboven. Ja. Dus ik, ik heb de sleutel. Dus ik dacht, ik ga maar even snel naar binnen. Want ik, ja, ik heb hier prachtige titels om me heen staan. En het zijn tienduizenden uh, exemplaren, mooi gerestaureerd en ter uitleend. Die kun je gewoon lenen. Die kun je lenen voor heel weinig geld, ik weet niet precies hoeveel, maar ik geloof dat het een verschrikkelijk bedrag van een kwartje is. oh ja, lekker ouderwetsbedrag, dat hoort er ja. ook bij. Nou, ja, nou mag je van mij, als je, als je wil, zometeen even door die schappen heen gaan lopen, maar ik wil ja, ik... eerst van jou even horen wat, wat jouw favoriete kinderboek was. Ja, mijn favoriete kinderboek was het Geheim, geheim van de Maangrotten. Oh. Ja, ja. Dat heb oh. ik mogen lezen in, in de auto op de terugweg van Amsterdam naar Rotterdam, met ja. mijn ouders ooit. En uh, om mij toch niet helemaal wagenziek te laten worden zoals mijn zus het was. Toen hadden ze mij een kinderboek gegeven, een jongensboek eigenlijk. Maar ik was toen nog vrij jong, dus het, het boek was eigenlijk iets te oud voor mij. Maar dat heette Het Geheim van de Maangrotte. Nou, en dat heb ik hier echt nog nooit kunnen vinden. Nee, en waar, dus, en waar ging het over? Nou, er zat, dat wist jij misschien niet, maar er zitten onwijs veel grotten op de maan. En daar zitten allemaal geheimen in. En, meer weet ik, kan ik er echt niet van herinneren. Maar ik vond het zo fascinerend dat er iemand blijkbaar al op de maan was geweest. Want ja, uh, ja ik, ik ben ook van die generatie als van jou... En toen, toen had er nog niemand op de maan gestaan. Dus volgens mij konden ze echt niet weten wat er in die grotten zat. Nee, dat is uh, mooier dus, hè waarschijnlijk. Ja, daarom joh. Dus, het, was, het was geheim, het was een grot. Het zat op de maan, nou, beter kon niet. Wat gek is dat, hè? Als je nou kijkt door de jaren heen... wat nou allemaal bijzondere kinderboeken zijn geweest die ja. ook blijven. Tonkerdracht was altijd spannend, wat er ook gebeurde. Ja, klopt. Ja. Thea Beckman, spannend. Ja. Uh, en nou weer Harry Potter, superspannend. Ja. Maar als je nou hier kijkt, hè, want ik sta, nu, ik sta nu hier bijvoorbeeld voor titels. Dus ja, ga, ook... ga eens even rondlopen. Nou, ik, ik, ik roep eens even wat. Hè. Uh, hier is een boek van, uh, van Sipke van der Land. Nou, ja. Die naam ken ik nog wel. Ja. Dat boek spreekt mij aan, want ik ben zelf beeldhouwer, zoals je weet. Ik heb een mes, heet dat boek. Oh, ja. Ik heb hier uh, Jos de Brani. Ik heb hier Het Keerpunt in het Leven. Ik heb hier Stuurloos, een boek voor meisjes, geschreven door Maren Koster. En... <laughs> Ook wel aardig in het kader van jouw eerste uur. Loesjes kunstreis door Indië. Door Jeanne Koning Gouterier. Pak die er maar eens volg... even bij, zou ik zeggen. Ik ga die eens even pakken. En... en dat is volgens mij uit 1920, als ik me niet vergis. En sla ze ja, open. Ja, en wat, uh, wat... ja het, begint, het begint met een prachtige tekening natuurlijk. Ja, die... Ik sta een beetje in het duister, want ik heb niet alle lichtknopjes kunnen vinden. Maar daar gaat hij. Het grote plan, met dubbel O. Zeg, uh, Louis, riep een uh, vriendelijke meisjesstem onderaan de trap, schijn nu eindelijk eens uit met dat getingel en kom eens gezellig naar beneden. Als antwoord met, met een klap de piano dichtgeslagen en even later kwam Louis de kamer binnen en liet zich met een plof in een van de foto's vallen. Kindje, kindje, wat ben je toch wild, vermaande mevrouw Durand. Even opkijkend van haar nijwerk, de del, jonge dame. Zo, kantoorjuf, met de blauw. Hoeveel pagina's heeft het, Marco? Het, nou, ik, ik begin aan de eerste, maar het heeft nog 645. Dus ik denk dat ik, We halen het net, denk ik, hè? Ja. <laughs> kan, kan je met, voor mijn lol met je ogen langs de titels gaan... en er een uitpakken die jou echt wat zegt ook? Ja, eens even kijken. Want maar. je hebt natuurlijk Jan Terlouw met houden jongens... Ja, en je hebt Kano ja. maar dat was niet echt voor kinderen. Ja, uh, ik heb hier... Uh... Oh ja, kijk, dit, dit, dit van zijn de boeken die ik vroeger ook graag las. Maar die waren toen voor mij al oud. Ja. Dat is Dort voor den Prins van de heer Snoep junior. Dat zijn van die historische kinderboeken. Met zeg me helemaal niet. Nee, het is ook een ouwtje als ik dat zo snel zie. Leuk. Ja, ach joh, het is, het is een echt een paradijs hier. dus hebben hier ook veel bezoekers, maar als je kijkt waar ik nu tussen sta, het zijn enorme rijen kasten. Ja, een prachtige oude boeken en allemaal mooi gerestaureerd. Ja. Uh, ik ken ze ook niet allemaal, maar ik, dit soort term, titels die, die doen, doen mij altijd wat die historische dingen. Dat vond ik altijd prachtig. Heb je het eerste uur gehoord ook? Want er was dan ja. een uh, illustrator, Postuma. Ja. Je bent zelf beeldhouwer. Ja. Als je nou uh, hoorde hoe hij naar de wereld keek hè, en wat kinderboeken vroeger en nu in zijn leven voor rol ja, en spelen. Ja, dat is, fascinerend. Dat is uh. fascinerend natuurlijk. Hoe lang dat blijft en welke effect het heeft. Maar ik wou eigenlijk doet... weten wat dat bij jou doet. Hoe doe jij uh, dat? Nou, ik, ik, het, het raakt mij wel wat hij zei, met name ook natuurlijk, omdat hij ook zei, uh, en dat, dat was dan een, een, een ander punt, dat is dat je jonge mensen ook zo kon inspireren. En als je nou kijkt naar deze oude kinderboeken, dan denk je van ja, dat vinden jonge mensen helemaal niet leuk meer. Nee. Maar dat is helemaal niet waar, want ik was hier vorige week toevallig, kwam ik even beneden, en er zaten hier gewoon vier, vijf kinderen van. Nou, ik denk een jaar of tien of elf, die zijn op de grond hier, die oude boeken allemaal te lezen. Ja, ja, ja. En dan denk je, ja, welke... De, sommige dingen zijn tijdloos, weet je, die, die thema's die blijven tijdloos. Die, dat is misschien die waar. Altijd terug. Is het niet zo in Zutphen dat het ook als antroposofisch bolwerk kinderen zijn die geen, niet. geen tv hebben? Alsjeblieft niet. Oh, alsjeblieft niet, ik hoop het niet, want ik ben zelf helemaal niet van de antroposofie en ik denk dat er heel weinig mensen zijn... Die die direct links zouden trekken. En ik uh, hoop ook niet dat ze dat doen, mee. Gelukkig. Maar dat is persoonlijk, hoor. Nou, dankjewel voor het bellen. Okay. En uh, als, je nog, stichting... als je nog een heel mooi boek vindt, zou ik zeggen, bel maar okay. gewoon weer terug. Ja, dan... nou, laten mensen maar eens gaan kijken. Op de Laarstraat 31 bij de Stichting Het Oude Kinderboek. En ja, het de is de echt web, heel leuk. Het is makkelijk te vinden. www.stichtingoudekinderboek.nl En dan heb je alle gegevens. Kun je ja. ze gewoon overdag bellen. Ja, en weet je wat ook zo leuk is? Nou. Als je, als je dan nog een kinderboek zoekt zoals uh, Rietke net in haar uh, e-mail, dan kan je daar gewoon op de wachtlijst... want ik sta daar op de wachtlijst voor uh, o, Brief voor de Koning, de oude dat uitgaven. Is, dat, dat is helemaal geen probleem, want ze worden, alle boeken worden gevonden... en uh, ja, dan komen hier zoals, zoals ik al zei, gewoon tien of elf bezoekers per dag. Ja, precies. En er wordt heel veel gebeld en gemaild. Dus uh, iedereen die dingen zoekt, Stichting Oude Kinderboek in Zutphen... bij mij klaar staat nummer 31. Helemaal goed. Dank Marco. Oké, dat is lekker. Hoi. Hoi. Hoi. Dan gaan we naar Annette. Goedenacht. Goedenavond. Hai. Hai. Een geweldige bibliotheek uit het oude kinderboek. Ik heb er een heleboel boeken heen gebracht. Maar oh, je een... kent het ook? Ja, heel goed. Wat leuk. Maar er is één boek dat ze niet van mij krijgen. Dat is het boek dat heet Hoe de mensen zienden werden. Hoe de mensen? Zienden werden. Aha. Door de, de mevrouw Smit. Shucking Ik heb nog nooit iemand ontmoet die het kent. En het is zo'n prachtig boek. Je hebt er nou weer iemand bij? Ik ken het ook niet. <lacht> nee. Maar vertel eens, wat, wat is de portée van het boek? De portée van het boek is dat er nog één eiland is, het allerlaatste eiland. Het staat wel op elke, elke, in elke atlas, maar niemand kan het ooit vinden... waar alle sprookjesfiguren wonen. De heksen en de, en de elfen en de reuzen en de kabouters en de kobolden... en de veetjes en de elfen. Ja. En het zal niet waar wezen, dan komt daar natuurlijk toch een gezin... met een vader, een moeder, een jongetje en een oom... Want die willen dan kijken of daar nog weer iets in de grond te vinden is... wat veel geld opbrengt. Oh ja. Nou, dan krijg je de hele strijd van... De, de, de, al die sprookjesmensen die, die gewoon die mensen niet willen hebben. En het gekke is, niemand kan, kan ze zien... maar het jongetje gelooft nog in sprookjes en die kan dus iedereen zien. En dan krijg je dus het, de, de, de discussie thuis van... hij heeft kabouters gezien. Ja, natuurlijk heb je kabouters gezien, maar ze bestaan niet echt, hoor. Nee, nee, nee. Ja, maar nou, kijk maar... <lacht> En er zit een geweldig stuk... Nou, wij zouden nu zeggen, maar het, is, het is uit pff, 1930 of zoiets. Zo oud al, ja. Het is heel oud, het is, uit, het is uit mijn jeugd en ik ben nu inmiddels 78. Je hebt een stem van een jonge hinde, moet <laughs> nou, ik zeggen. Dankjewel. Dat had ik echt niet gedacht. Hm. Maar... Ja, je zei van, het is al zo, zo oud was het al. En toch zoveel zeggingskracht nu nog. Nu zouden we zeggen, er zit een heel stuk maatschappijkritiek in. Ja. En ook een heel stuk... Uh, ja, mensen zijn eigenlijk heel knap. die kunnen van alles bedenken. En dat vinden die reuzen ook heel interessant. Maar het vervelende is dat ze hun, uit, hun uitvindingen niet meer beheersen. En dan loopt het altijd fout. En hoe loopt het boek af ook fout? Het, nee, het boek loopt heel boeiend af. Want uiteindelijk blijkt dat de moeder van het uh, jongetje... een dochter is van de reusin. Een dochter die, die met een mens is getrouwd... en daardoor van het eiland af moest. denk. En nou, het komt dus allemaal goed, maar nou, het is een beetje een open end. Dus ze zijn toch wel een beetje bang dat, uh, dat er nog andere mensen achteraan zullen komen. Ja, ja. maar het is ook wel een soort mengelmoes in stijlen. En, nee, we mogen het eind natuurlijk nu verklappen omdat het al zo'n oud boek is. Maar wel iets wat jou als kind, of u moet ik eigenlijk zeggen, u, u heel erg raakte. Ja, en niet alleen mij, want mijn kleinzoons hebben het ook weer verslonden. En waarom kent dan toch niemand het? Ik heb er echt nog ik nooit van gehoord. Ik heb er niks van. Hoe bent u eraan gekomen? Weet u dat nog? Nee, ik heb dat als kind natuurlijk een keer gekregen. Echt gekregen? En, en hoe oud was u? Nou, ik denk dat ik toen een jaar of tien was. Ja, ja. Wat een idioot. Het, is, ik heb het echt... is echt nog met mensen met SCH en zo. Ja, en het klinkt als een heel mooi verhaal. want een verhaal. Met name avonturen op eilanden, zoals Lord of the Flies... maar ook, ook moderne saga's en oudere verhalen. Eilanden zijn altijd magische dingen waar dingen gebeuren. Planet of the Apes, noem maar op. Dus... Uh, allemaal dingen waarvan je denkt, Eilanden dat zijn magische plekken. Dus ja. zo'n zo boek zouden we nu nog moeten kennen, maar dat is dus niet zo. Nee, dat is, ik, ik ben nog nooit iemand tegengekomen die het kent. En ik geef het ook niet aan het Kinderboekenmuseum, want ik vind het veel te mooi om te houden. Maar nou kunnen we de dingen niet meenemen in het hiernamaal, hè? En nou kunt u natuurlijk nog dertig jaar doorleven, maar er komt een dag... dan moet het boek naar een ja, nieuwe eigenaar. Ja, dat moeten mijn kinderen dan maar bedenken. U, die u, hebben het natuurlijk ook verstonden en ja. zijn kinderen ook. U gaat het niet nalaten aan iemand bewust... Nou ja, daar, nee, daar heb ik nog niet over nagedacht. Doe dat eens even nu, hardop. Nou, als ze het niet willen hebben, ik zal er een briefje in leggen. Als jullie niemand serieus willen hebben, dan moet het naar het Kinderboekenmuseum. Oh, dat is een leuk idee. Of, of naar een, een, een heel bijzonder kind in uw leven dat nog steeds in sprookjes gelooft. Dat is ook nog een idee. Maar dan moet ik even kijken of ik dat... Dan moet ik... Moet ik... ja, ik... Misschien het kind Cipostuma, die dan, ja. dan misschien hele mooie tekeningen bij maakt. Ja, wie weet... Er zijn wel aardige tekeningen bij, hoor. Oh, er zitten zit ook illustraties ja, bij, Ja, dus er zitten zit een paar kleurplaten bij, of we hebben van die zwart-witjes. Volgens mij echt een boek wat uh, teruggegeven moet worden aan de wereld. Want uh, het is... we missen iets. <laughs> Welke les heb je er, heeft u er nou uit geleerd? Welke les heb je eruit geleerd? Kan je er iets uit leren? Ik weet het niet. Maar... Nou, nee, nee, ja daar zit, het zit niet, niet een echte les in. Maar er, er spelen wel voortdurend dingen. Ik bedoel, de kobolden die, die halen rotstreken uit. En krijgen dan op hun donder van de, van, de, van de reuzen. Want zo moeten we niet tegen de mensen strijden. We mogen ze pesten wat, wat we willen. Maar we moeten ze niet pijn doen en niet, uh, niet kapot maken. Nee. Dus dan worden de, de, de heksen er weer bij gehaald om wonden zelf te smeren. Nou ja, het is, het is niet, niet, niet in, een, in een tel na te vertellen. Maar het is... Nog steeds. Ik kan het nog steeds met ontzettend veel plezier lezen. Leuk. Je leest het nog steeds ook af en toe? Een enkele keer wel, ja. Leuk. Ik denk, ik heb, af en toe lees ik ook kinderboeken nog een keer. Je hebt er vaak geen tijd voor. Maar... En ik denk dat we er ook van kunnen leren... dat mensen vaak uh, puur weer om, om, om geld te verdienen dingen stuk maken. Nou, dus dat, dat is ze, heel duidelijk. Dat ja. ze weer uh, de boel vertrappen zonder op te letten waar ze weer bovenop staan. Nee, want het sluiten ze een verbond met de mensen. Ja. Dat, dat kan natuurlijk omdat die moeder ineens... Uh, een kind van die reuzen blijkt te zijn. Ja, dat is natuurlijk wel weer een beetje raar. Maar nou ja, dat geeft niet. Dat moet er ook tegenover meneer en Precies. <lacht> ik, uh, mag ik toch Annette zeggen? Want het klinkt zo lekker. Ja nou, hoor. Annette, dankjewel voor het bellen. Voor het mooie verhaal. En uh, koester het boek nog even, zou ik zeggen. Nou, wie weet is er, is er bij jullie luisteraars. Iemand die het ook kent. Ja, nou, en die moet dan even reageren. Die ik, moet even reageren. Al is er maar even een zei. mailtje sturen. Dankjewel. Ja, ik zie nu tovervoedsel staan met twee o's. Ja, het is... Nou, het is gewoon heel oud. Ja, maar zelfs met één, één O is het een mooi woord. Toch ja, tovervoedsel. Wie wil het nou niet? Ja. Dankjewel. Oké. Okay. Slaap lekker. Fijne straks. uitzending. Dag. Dag. Ik doe even een paar mailtjes, want uh, er staat hier... Uh, uh, Alexander Greefhorst heeft gemaild. Die zegt, beste Harm en, en anderen... Mijn favoriete kinderversje is een versje dat mijn opa vroeger zong... Het Ging over een hond die ziek is. En die hond zou reuma hebben. En die wordt genezen dankzij een medicijn dat een kat hem geeft... Ja, in een, in een versje kan natuurlijk alles. Ik kan het helaas niet meer op internet terugvinden, zegt Alexander. Misschien dat jullie in de studio hem nog kennen. Nou, ik weet niet wie de ouder is, ik ken hem niet. De eerste regels weet Alexander nog wel en dat ging ongeveer zo. Onze hond, die is ziek, het is bepaald reumatiek, zei de kat. Nou, het is een beginnetje. Misschien dat iemand hem uh, kent, zou zeggen, mail het ons. En dan weet Alexander Grevenhorst het ook weer. En dan heb ik hier Jan Bakker, die zegt... Uh, als men aan jeugdboeken denkt, dan denkt men natuurlijk altijd aan Dick Trom... en de uitdrukking van Pa Trom. Het is een bijzonder kind, en dat is het. Later kwam de Kameleon. Wij konden ons met de gestikte deken over het hoofd... het boek in ons zichtbereikt lezend verkneukelen in die andere wereld. Nou ja, dan gaat het nog een tijdje door, maar echt uh, mooie oude titels. En uh, Corinne Sloot, die zegt... Pinkeltje was voor haar heel belangrijk. Mijn vader werkte hard en was meestal niet, bij, niet bij, erbij met het eten thuis. Maar wel op tijd om mij en mijn zusje op mijn rug of nek hangend... aan de enkels naar bed te brengen. En dan las hij het verhaal van Pinkeltje. Nou, dat is ook echt uit mijn jeugd. Zo'n prachtig boek. Die klom aan een manenstraal omhoog, volgens mij. Sjoerd, goeienacht. Ja, de ontroering komt net even naar boven. Inderdaad, pinkeltje, daar had ik niet aan gedacht. Ook oh, wat mooi, dat woord alleen al, hè? Ja, ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor het eerste uur. Dat is vooral ook zo mooi geweest... omdat die Cipostuma zo'n hele mooie stem... en ik zou me ook kunnen voorstellen... een hele mooie voorleesstem heeft. Ja, nou, dat vond ik nou ook. Daar, daar heeft u gelijk in, ja. Ik denk dat hij niet zonder reden naar Zweden is gegaan... om, eh, om uh, aan, aan een... Uh, Tekende retrait te beginnen, want de Zweedse boeken van Elze Beskoff, ja. die ik nu nog niet gehoord heb, die zijn wonderschoon. En Elze Beskoff hoort echt in het rijtje van de allerbeste kinderboekenschrijvers thuis. Wat leuk hoor. Hansje, Hansje in Besseland, Flinke Annika... De, de Spellen, uh, uh, schrijven of zoiets. Dat ja. zijn schitterende boeken. En uit, uit welke tijd zijn die, Short? Die zijn er nog altijd. Maar, en, er wanneer zijn die geschreven, de... geschreven bedoel ik? Uh, huh? Wanneer zijn die geschreven, oorspronkelijk? Die zijn allemaal geschreven, ik denk aan het, ja, het midden van de vorige eeuw. Jaren 50. Ja, ja, ja, ja. het zijn schitterende boeken en het is het allerleukste om iets leuks te geven wat je zelf ook leuk vindt. Ja, dat zeker. En die zeker. geven wij nog heel vaak weg. Wat, en die kun je nog gewoon nog in de winkel kopen die nu. Die kun je gewoon nog in de goede boekhandel in Else Beskov. Wat leuk. En, en vertel je. En Beskov schrijft je met B-E-S-K-O-W. Ja, Ja. Leuk. Ja, inderdaad. Trouwens, Zwart uh, Bessie is ook een lievelingsgedicht van, van mij. Ik heb het vroeger op de, op de lagere school wel, wel voorgedragen. Ja. En trouwens ook in hetzelfde boek, kluitweteltje, uh, het uh, Juffrouw Scholte, die op ja. de dam in Amsterdam stond. Juffrouw Scholte, helemaal gesmolten. Enkel nog haar tasje stond daar in een plasje. Ze hadden haar gewaarschuwd. Pas op, juffrouw. Als je in de zon gaat staan, dan smelt je zoiets. Ja, precies. Oh, dat doet u ook uit uw hoofd. Ja, ja, zo... Leuk is dat. Ik moet ook altijd en dat dingen. Ik heb ja. al die gouden boekjes waar Sip het over had. Ja. En voor mij waren dat met name de brandweermannetjes en de gele taxi. De gele taxi, weet ik de brandweermannetjes ken ik niet meer. Oh, ja, met, met een... Nou ja, dat is schitterend. Maar goed, ik wil dat kort houden en ik wil dit, dit graag even vertellen. Ja, maar ik wil het helemaal niet kort houden. Want oh. ik wil nog even terug naar die meneer, mevrouw Beskoff. Wat, ja. wat Elze Beskov? Wat was uw lievelingsboek van Elze Beskoff? Wat Hoe, vindt u dat nou het niet. Ze waren het waren allemaal niet echt mooi. Nee, u moet er één kiezen, want het is een huh? quiz. U moet er één kiezen nou ja, kijk eens, uh, uiteindelijk... wij denken wel dat we goed zijn als mannen... maar de vrouwen geven al dat goede voorbeeld. Dus daar hou ik het toch op. Flinke Annika. Dat vind ik ook een mooie titel. Ja. Want bij, bij Pipi Lankaus had je natuurlijk ook Annika. Ja. Dus het is een oer naam. Blijkbaar heette de halve bevolking naar Annika. Ja. Maar en wat was er nou zo flink aan haar? Weet u dat nog? lang geleden en uh, ik heb het al te lang niet meer onder ogen gehad. Zou je eigenlijk... Ik denk dat ze gewoon een, een heel goed karakter had en, en daadkracht en eerlijk was. En misschien... Uh, en, en niet alleen uh, als ik zelf dacht. Ja, en nadigheid overwon of zo. Ja, ja, ja. Zoiets. Ja, ja. Dat moet het daaraans wel geweest zijn. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Wat, wat heeft u daarvan in uw leven meegenomen? Wat, wat heeft u voor werk gedaan? Uh, Zoet? Mag ik dat vragen? Ik ben ruim twintig jaar uh, jeugdarts geweest. Aha. Ik heb duizenden kindertjes voor op... God. Ja, dus u heeft wel iets met kinderen en kinderboeken ook. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En, en welke les heeft u nou van uh, mevrouw Beskoff meegenomen in uw uh, leven? Nou, ja, God, uh, Alles wat we net bespraken. Uh, proberen. Uh, proberen. Uh, laat ik zo zeggen. Proberen een, een goede bijdrage aan kwaliteit van leven te geven. Ja, ja. Wat we zien, Postum eigenlijk ook zei. Nou, ik heb hem niet helemaal gehoord. Maar ik, vond, ik, ik was zeer, zeer gecharmeerd door zijn stem. Wat leuk. Ik, en u heeft trouwens eigenlijk zelf ook een hele prettige stem. Oké. Okay. Misschien ook wel lekker als je tegen ja. kinderen zegt. Nou, het zijn niet de mazelen. Maar het gaat wel weer over. Dat je, ja, dan heb je ja, toch een vertrouwenswekkende, ja. vertrouwenswekkende stem nodig. En we hebben heel lang. Over, we hebben denk ik een half jaar geleden gesproken. in verband met reuk. En, en herinneringen in verband met reuk. Klopt. Dat was dat u dat ook. Ik heb verteld over de. Twee kleine stukjes lof die in je hersen liggen... waarin de reuk uh, is vastgelegd. Ja, ja, ja, ja, ja. Weet ik nog. Wat de leuk. Ja. <laughs> Dankjewel, Sjoerd. Oké, okay, en een goede nacht verder. Dank, jij ook. Slaap Bedankt, lekker. Dag. dag. Ik uh, ben aan het praten over welke kinderboeken je, je het allermooist vond... En, en, en welke je je hele leven gekoesterd hebt en meegenomen op je levensreis. He, dat kan voor alles zijn. En kinderversjes vind ik ook ontzettend leuk. Ik, kan nog even stiekem, ik zie je Wessel van Ede staan. Klik hem even aan. Ja, leuk is dat. En dan doe je argeloos een mail open... en dan zegt Wessel van ene De Gebroeders Leeuwenhaard. Nou, me dunkt. Wat een prachtig boek. Er staat niet bij waarom, maar het is wel mooi dat het even genoemd is. Harmke, goeienacht. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, mijn jeugdsentiment ligt wel uh, iets anders... Ja. Als alle boeken die ik hiervoor voorgaande heb uh, gehoord. Mijn jeugdsentiment ligt eigenlijk bij uh, meneer WG van der Huls. Dat is een schreven. ja. En um, ja, ik uh, was... Het vroeger... wegje door het koren. Precies, het voetstapjes <laughs> in de sneeuw. Ja, ja, ja. Ja, precies. Dat zijn voetstapjes in de sneeuw. Dat was echt mijn eer allereerste boek die ik voorgelezen kreeg. En uh, dat was natuurlijk sentiment en uh, ten top. Ja, ga, ga eens uh, terug even nou voor ons naar dat moment. Want je zegt, dat eerste boek dat ik voorgelezen kreeg. Dus dat weet je dan nog. Denk ja, ja, ja, ja. Hoe, hoe ging dat? Wie las dat voor? Mijn moeder. Ach. Ja, en dan vlak voordat ik slapen ging en... Uh, ja, en dat waren natuurlijk hele korte hoofdstukjes. Dus dat was elke keer smeken om alsjeblieft nog een, nog, een, nog, nog één bladzijde. Ja. En ja, het was gewoon. Het, ja, ik heel beeldend verteld. Als ik het boekje nu nog lees, dan komt dat gevoel gewoon weer boven. Mm -hmm. Gewoon, uh, ja, en uh, dat knierp knierp uh, van die voetstukjes in de in de sneeuw en ja. dat hek, en dat uh, hekje wat dan ook knierpt. Nou, dat is gewoon ja. En dan natuurlijk een, uh, het hondje wat haar dan vindt. En ja, Bello natuurlijk. Ja. Ja, het is echt... Maar goed, ik... Uh... Ik hoor een zucht van nostalgie. Ja. <laughs> nou, ik heb al die boekjes van WG van de Hulst bijna allemaal verzameld. Dus uh, uh, zo, zo af en toe op een winteravond, dan duik ik weer in WG van de Hulst. En, en, dan... en wat gebeurt er dan met je? Ja, wat gebeurt er dan met me? Dat is gewoon dan uh, een soort... Uh relaxed moment, zeg maar. Nee, maar ik, ik vraag dat bewust, want ja. ik kan me voorstellen dat op het moment dat je oude boeken sowieso altijd afwacht, hoe ze op, op volwassen leeftijd nog op je overkomen, natuurlijk. Mm -hmm. Maar wegen van de Huls is wel een speciaal geval, want het is behoorlijk christelijk ja. en ook heel ouderwetserig. Dus, ja, tuurlijk. Kijk, en ik kan me voorstellen dat je dan denkt, oh, voel ik dat vroeger mooi, of, of dat je dat nog juist heel mooi vindt. Nou, ik ben nog wel een beetje een kneuterig mens, dus wat dat betreft. Ja, ja. Vind ik, ja, ik, ik, uh, ik hou enorm van nostalgie, maar ik merk wel toen ik het aan mijn nichtjes voorlas die echt ziet altijd van, ja, weet je, het is leuk, hoor... maar um, heb je ook nog misschien iets anders? Ja, wat een malle tante <laughs> hebben wij. Ja, ja maar goed, um, volgens mij zijn die boekjes wel, her, wel herschreven... zodat ze in deze tijd ook nog wel wat uh, meer, aan, meer uh, aantrekken... maar die vind ik dan weer niet, niet echt leuk. Nee, je wil wel je eigen echte ouderwetse ja, boekje natuurlijk. Ja, een ja. beetje die uh, nostalgie blijven. Ja, ja. En, en het wegje door het koren, ik weet het eigenlijk niet meer. Hoe liep dat af, weet je dat nog? Um, die meisjes, um, ja, er was natuurlijk zo'n hele boze boer die hun, uh, um, uh, ze, ze, ze, ze hadden een tent in het koren en de boer die was, die dacht van die meisjes die zijn mijn koren, die zijn uh, mijn koren aan het uh, vernielen. Dus die man die gaat heel boos door het koren achter die meisjes Dat aan. Dat was het, ja. Ja, en uiteindelijk, ja, hoe het nou afliep, het zal vast goed aflopen. Met al die verhaaltjes die. Uh, die lopen goed af. Ja, maar, maar ik kreeg dat, geloof ik toen, ik, toen ik zeven was, of acht was. Yeah. En toen was dat voor kinderen tot zeven of zo. Yeah. En toen vond ik dat stom. En <laughs> toen ging het ook nog over meisjes. Toen dacht ik, nou, ja, nou, nou ben ik, ik helemaal lacht. weg. Dus. Uh, <laughs> En ondertu ondertussen, Harmke, krijg ik hier een mail van Henny Duist. Ja. En die zegt, elk jaar kregen we met kerst een boekkaart over de Zondagschool. Dat vond hij heel een, een dierbare herinnering. Uh -huh. Waaronder Barentje en Annemieke van Ko van de Steenpijpers, Nog nooit van gehoord. Nee. En, let goed op, de Bengels in het bos. Ja. Van WG van der Hulst. En het kannetje zei, kloek, kloek. <lacht> ja, en Dat het hekje zei, kneert, Ja, Dat was wel een beetje de truc van WG van der Hulst, geloof ik. Ja. nu. Ja, ja, ja, ja, hij wurmde zich uit zijn shirt. Bloes, overhemd. Ja, nou, zoiets. En, en, en, en nu, wat heb je meegenomen van... behalve dan de nostalgie van uh, WG? Ja, wat heb ik ervan meegenomen? Ja, ik heb er niet echt een les uit of zo. Het is gewoon echt pure nostalgie. En uh, gewoon je helemaal uh, ja, verkneuteren, zeg maar. Maar, ja. maar ja, meer niet eigenlijk. En heeft het je nog gesterkt in je geloof? Of juist niet? Of had het er eigenlijk niks mee te maken? Ja, kijk, ja, ik ben wel christen... Dat... En het is gewoon heel grappig dat kinderlijk vertrouwen, zeg maar, maar goed, ja, het loopt allemaal wel echt, ja, perfect af en zo. Ja, de vormen werkt in het gewone leven nou ook weer net niet. Nee, maar dat kan ja. soms natuurlijk wel lekker zijn om te lezen, dat snap ik wel. Ja, ja. en als kind is dat gewoon, ja, geweldig. Dus... Leuk. Dankjewel ja. voor je mooie verhaal. Ja, en nog uh, een fijne uitzending. Ja, laten we het hopen. Okay. Dankjewel. Dag Armke. Mooi is dat, hè? Krijg ik van Kok en Siem krijg ik een hotmail toegestuurd... en die schrijft, al zesjarig heb ik de spin Sebastian voorgedragen... op de ouderavond van de school. Nu ben ik 67 en nog steeds weet ik het, het is onvergetelijk. En schrijft eh, hij of zij, wat zou Kok en Siem zijn? Dat is een Cornelia is dit. Die zegt, uh, op Senior Plaza... Senior Plaza, staan heel veel gedichten en versjes en dergelijke. En dan vond ik ook het liedje over de poesjes dat ik net noemde. En dat gaat als volgt, nou wat leuk zeg. Wij hebben twee aardige poesjes met pootjes zo zacht als fluweel. Het grijsje noemen wij Bobby, de andere dikzak heet Neel. Laatst waren ze nergens te vinden, toen zijn wij aan het zoeken gegaan. We keken in alle hoeken. Waar kwamen ze, denk je, vandaan? Nou, Wit Neeltje lag in de turfmand en Bob lag bij het popje in bed. We namen ze gauw mee naar binnen en rolden haast om van de pret. Nou, het is ongelooflijk. Ik dacht dat het mee naar moeder... maar dat zal een regionale variant geweest zijn. Cornelia, dank je wel. Senior Plaza. Ik ga er snel weer eens op kijken. En dan hebben we Nanny en Kees en die zeggen... ik ben maar even uit bed gegaan vanwege die zieke hond. Want <laughs> dat gaat als volgt. Onze hond is ziek. Het is bepaald reumatiek, zei de, kat, zei de kat. En de poes op een hol haalt een heel flesje vol. Medicijn, medicijn. En de hond nam een slok. Dat het klonk als een klok. Flesje leeg, flesje leeg. Schoon genezen door een kat. Zeg, geloven jullie dat? Ik er niet, ik er niet, ik er niet, et cetera, et cetera. Misschien mis ik een couplet, maar zo gaat het ongeveer. En het is een uh, maandje gluurt, maandje tuurt, schrijft ze. Dat is ook altijd heel erg leuk nog. Ja, zing ik ook voor mijn dochter. Dus uh, mooi. Dank je wel, We gaan naar Tera. Hallo. Hi, Tera. Nou, die uh, muziek, die liedjes die je net noemt, die heb ik allemaal op muziek. Oh? Ja. Zelf ingespeeld? Of, uh, nee, nou ja, ik kan ze gewoon inspelen voor wie dat wil. Tenminste, als er geen rechten op zitten. Maar ik heb gewoon bladmuziek. Oh, kan je, kan je een stukje spelen? Of is dat, nee, uh... want ik ben heel ver van de piano. <laughs> ik dacht... En mijn Alfio ligt wel uitgepakt, maar die zal wel vals zijn nu. Maar uh, ik kan niet kiezen. Oh, en waar wil je tussen kiezen dan? <laughs> welk, welk boek voor jou het mooiste was? <laughs> ja. Welke, welke twee heb je nog over? Nee. <laughs> Veel meer. Oh, echt? Ja. Allemaal kinderboeken die nou, voor jou dierbaar uh, zijn. Toen ik uh, ziek was, of als ik ziek was, las mijn moeder voor een boekje uit haar jeugd. En dat ging over Polly. Niet Polly dat krantenkind Dat is van, eh... Uh, uh, uh, uh, nou ja, dat zal wel langskomen. Maakt niet uit. Nou, ja, dus... En ook niet Polly de Pony? Nee, nee, nee. Dat, was dat ging over een klein hondje en... Uh, um, de moeder van het hondje die moest uh, uh, meedoen in een uh, poppenkastvoorstelling. En... Mm -hmm. uh, uh, op een gegeven moment moest Polly ook meedoen. Alleen die was een beetje... Uh, ja, dat was nou eenmaal een kindje. Dus die uh, vergiste zich. Ja. Dus uh, ineens gebeurde iets... Waardoor de, de poppenkastbaas heel boos was. En Polly had een ontzettend mooie kraag omgeknoopt. Nou, en ik ben niet zo goed van tekst onthouden. Mm -hmm. En mijn zusje, mijn oudste zusje bijvoorbeeld wel... En die kan jou gewoon dat hele boek citeren, zeg oh, maar. Oh, mooi. Maar ja, je zei, prachtig. als ik ziek was als kind, was je een ziekelijk kind? Nee hoor, ik was gemiddeld één keer per jaar ziek. Oh, oké. Okay, dus maar dat hebben was... we voorgelezen. Dus ja. je was eigenlijk een beetje blij als je ziek was. Natuurlijk was ik blij. Dan hoefde ik tenminste niet naar school. Dan hoefde ik me tenminste niet te vervelen bij het voorlezen. En nog een paar van die dingen. <laughs> en, en, en dat was de, de eerste? En wat, want je zei, ik heb er zoveel. Ja, en, en vervolgens zat ik in de eerste klas. Dus wat nu groep drie is. En ik kon niet goed uh, lezen. Ik was een beetje traag, zoals altijd al. En... Uh, uh, toen nam mijn vader een boekje mee, uh, ik kan leren lezen en ik was een weekje ziek, denk ik. Na het weekje ziek, uh, uh, toen kon ik ontzettend goed lezen. Dus daarna uh, kwam ik weer op school en ik zat altijd naast mijn achternichtje, die even oud was. En uh, nou, op een gegeven moment werden wij in de tweede klas betrapt door juf. En die zag dat mijn, mijn nichtje zat te, te tekenen, die kan heel goed tekenen. Mm -hmm. En uh, ik zat te lezen. Dus dat was echt precies het verschil. Lezen, lezen, lezen. Ja. Laat ik jou dan maar de, de algemene vraag stellen, Tera. Wat, wat heb jij dan van al dat gelezen meegenomen in je leven? Wat heeft het je gebracht? Ja, heel veel. Heel veel uh, woords, woords, woords. Ik doe heel vaak musicals met kinderen. En ik geef les aan kinderen, muziekles. Ja. En, nou ja, ja, tenminste, ja... Uh, ik weet niet, maar dat... Uh, ja, heel veel beelden. Mm -hmm. Om met uh, Rintje zijn uh, artistieke vader te spreken. Ja, met, uh, met de hond Rintje. Ja. ja, dat dus kan je. Uh, ja. Ja, ja, want ik lees die krant waar dat in staat. Mm -hmm. En uh, nou dan uh, ja, ik heb nog nooit is aan de kleuters waar ik les aan geef... Mee, uh, voorgelezen, want iedere keer knip ik het wel uit. Maar dan, dan uh, kom ik het weer tegen en denk oh jeetje, ik moet dat voor gaan lezen. Ja, en dan hou je het weer zelf. Ja, maar het laatste kinderboek dat ik heb gehoord... omdat de uh, uh, zendmast van Smilde kapot is... kun je bijna geen radio horen in de auto. Dus moet mijn oren gaan zich ontzettend gauw vervelen... als ik niks te luisteren heb. Mm -hmm. Dus dan ga ik allemaal luisterboeken lenen. En nou heb ik... Uh, een van die mij dierbare gedichten is, um, uh, wacht even, um, uh, het gaat over Halewijn uh, en uh, ieder die dat hoorde wilde bij hem zijn. Ja, dit liedje van haar, heer Halewijn. Ja, precies, ja. zo heet het ja. ook. Ja. Ja. En dan, dan gaat een prinsesje, die gaat voor haar vader staan... En vader, mag ik naar Halewijn gaan? Ja. Nee, mijn kind, nee, nee, nee, gij niet, want die Derwaas gaan en keren niet. Ja, en keren niet, hè? Ja, precies. Dat, uh... En dan gaat zij um, naar haar moeder, haar zus, en dan zegt haar broer, och, ja, jij, natuurlijk wel. En nou, dan gaat ze zingend en klingend, nadat ze zich prachtig heeft aangekleed, gaat ze naar Halewijn. Ja. Nou, en nou is er iemand die heeft dat helemaal ingevuld als een verhaal en aan het eind van het lied, aan, aan het eind van het boek, dan komt dat uh, gedicht voor. Prachtig. Nou, en ik vond het zo mooi. Ik vond het echt, ik vond het echt geweldig. Wat leuk, maar dat is natuurlijk niet echt een kinderboek, hè? Uh, jawel, dat is een kinderboek. Hebben ze ervan gemaakt? Ja. Aha. Want er is een boze prinses. Want die boze prinses die wil gewoon met, uh, die wil uh, zwaardvechten en die wil. Uh, die wil paardrijden en zo. En ze moet eigenlijk gewoon prinses zijn. Een mooi meisje zijn. Ja, ja, ja. Ja, ja en uh, <laughs> dat wil ze helemaal niet. En ze zegt dat tegen een heks. Of nou ja, een wijze vrouw. Nou, en die wijze vrouw die vertelt haar op een gegeven moment een verhaal. En dat gaat over heer Halewijn. Dat, dat wordt verteld als zij dertien is. Ja. Nou, en dan blijkt dat die... die, die uh, uh, die wijze vrouw is zo wijs geworden omdat ze in het land geweest, geweest is. De bossen waar de bomen die de hemel dragen. En daar is hier Halewijn. Oh ja. En die zingt die prachtige liederen. Oh, wat leuk. En dan op de uh, ochtend van de verjaardag komt hier Halewijn, daar... Um, bij het kasteel van de koning. Ja, ga je het hele boek vader. vertellen of rondje nee, even, nee, nee, vat je het nee. samen nu? Nee, ik vat het samen. Ja. <laughs> nou ja, en dan, en dan hoort ze die stem. En dan wordt ze echt. Nou ja, ik als muzikant. Ze wordt echt gevangen door die stem. Ja, en dan ja, moet ja. het nog een keer horen. En dan <laughs> oh, op het eind laat ze zijn kop af. Dat is dan weer jammer. Want nee, als je... geweldig. <laughs> Want als je dat is een, zegt, een heldin, de... hè? He? In het kader van de Kinderboekenweek. Ja, dat is waar. Superhelden en uh, durf dapper te zijn het, als thema. Nou, dat, dat is ja. dat meisje. Winnen is Laat, Dan heb ik nog één vraag tot slot voor jou, Tera. Ja. Van, ben je nou dat prinsesje wat eigenlijk op dat paard wil zitten... of ben je nou eigenlijk een heks die een heel mooi verhaaltje voor de radio houdt? Allebei. Dat is een makkelijk antwoord. Kies. Uh, nou, oké. Okay. Dan liever de heks. Toch, hè? Ja. ja, ik hoor het wel een beetje uit je. Dank je wel. Alsjeblieft. Fijn dat je beelden. Dank. Dag. Ja, mooi hè. Kinderboeken en welke zijn er belangrijk voor je? Daar hebben we het over. En Erik Schipper, die mailde mij, wat dacht je van Snuf de Hond? Spannend en prachtig. Klopt, Erik Schipper. Ik heb hem ook nog thuis. Mooi. Met zo'n los omslagje, met zo'n hele grote hond erop. Met groen. Beb, goeienacht. Goeienacht. Wat is jouw favoriete kinderboek? Ik, ik was, uh, ik... Bij mij ging er een herinnering open. Ik hoorde jou uh, het liedje zingen. Of, uh, het... Je had het over het liedje van We hadden twee aardige poesjes. Ja. En mijn moeder die zong het altijd. En mijn oma ook. En ik dacht, nou, misschien vind je het leuk om het te horen als ik het zing. Ja, dat vind ik heel leuk. Ja, Misschien je geen... wel mee. Ik heb geen mooie zangstem, ja, maar, ik, ook niet, maar uh, er... ik weet het nog heel goed hoe het was. Nou, was zo. Wij hadden twee aardige poesjes met oortjes zo zacht als fluweel. De ene die noemden wij Bobby en de andere dikzak heet Neel. En de andere, andere dikzak heet Neel. Laat waren ze nergens te vinden, toen zijn wij aan het zoeken gegaan. Wij zochten in alle hoeken, waar kwamen ze denk je vandaan? Waar, waar kwamen ze denk, ze, denk je vandaan? vandaan? Klein Neeltje die zat in de turf. Kist en Bobby bij Poppy in bed. We namen ze gauw mee naar binnen. En stonden toen krom van de pret. En stonden, stonden toe toen krom van de pret. Ja. ja, wat leuk zeg. Maar jij zegt nu stonden toen krom van de pret. En wij, en wij rolden haast om van de pret. Oh ja, nee, die was het. Oh, oké. Okay. Ja, okay. En ja. jij ging ook naar binnen, net als die mevrouw die mailde. En wij gingen snel mee naar moeder. Maar ja, dat weet ik ja. ook niet meer zeker nu. Dus... Nou, ga jij er maar mee naar je moeder, hoor. Ja, vind ik wel beter ja. in dit geval, hoor. <laughs> maar wat leuk, zeg. Want mijn oma, die zong dat. Die had echt zo'n ouderwetse, lyrische stem. Ja, nou, die heb ik niet. Maar ik ben ook wel oma. Maar je hebt niet zo'n lyrische stem. En ken je dan ook die twee liedjes van... Smitje, wat verdien je je boterham toch zuur? Nee. Dat was een heel zielig verhaal over een smit... die helemaal zwart was van de roet. Nee. En het andere liedje was van uh, een meisje met een pop... Hansje pop en dan kwamen de ganzen aan en die pikten die popstuk. Ook niet. Dat vond ik ook hartverscheurend. Nee. En dan ging mijn oma weer eens helemaal los. Nou, dan zaten wij huiverend ja. aan de piano. Maar ik vind het wel heel leuk. Ik, nee, ik verbaas me erover hoeveel titels en hoeveel boeken jij, kinderboeken je allemaal kent. Ja, maar dat, dat onthoud ik per ongeluk allemaal omdat het heel leuk is. En ja, boeken leuk. ook, en gedichten, dat en, ja, vind ik allemaal heel erg... Ik heb ook ja, Nederlands gestudeerd, dan krijg je dat ook een beetje. Ja, dus, ja wij, dro wij droegen ook handjes er als pruimen hangen voor. Oh, had als eieren zo groot. Ja, wij hadden een pruimenboom in de tuin... en dan had mijn broer, die had dan de uh, pruimen gepikt... Ja. maar die mocht ze opeten als die eerst Jantje z'n pruimen hangen... of Peter <lacht> eten had uh, volgedragen. <lacht> nou, doe hem nog even snel dan. Wie? Jantje z'n pruimen hangen. Wil je dat ik het doe? ja. Ja? Oh, was eieren zo groot? Het dat Jan ze wou gaan plukken. Schoon zijn vader hem ja. verbood. Hier is hij. Nog mijn vader, nog de tuinman die het ziet. Aan een boom zo vol Zo Mijn en... vijf, zes pruimen niet. Maar ik wil gehoorzaam wezen en niet plukken, ik loop heen. Zou ik om een handvol pruimen ongehoorzaam wezen? Nee. <laughs> Voort ging Jantje, maar zijn vader, die heel stil geluisterd had, kwam hem onder het lopen tegen, vooraan op het middenpad. Nee. Kom maar, Jantje, zei zijn vader. Kom, maar, kom mijn kleine hartedief, nu zal ik uw pruimen plukken. Nu heeft vader Jantje lief. Oh. Daarop ging papa aan het schudden. Jantje raapte schielijk op. Jantje kreeg een hoed vol pruimen en ging heen in een gelop. En, en los van dat het prachtig is en dat het allemaal rijmt, heb je, heb je twee woorden. dief en schielijk. Ja, ja, ja. ja nou, we moeten geweldig. ze in ere houden. Wat een mooie woorden. Dank je wel, Bib. Ja, voor je mooie verhaal. Lief. Ja, oké. Okay. Goed. Dag. dag, Ja, Dag. Ja, ik ben nog maar net 50, Dus het lijkt wel of ik tachtig ben of zo hier. Maar ik vind het zo leuk, die oude herinnering. Ik word er heel blij van, Isabella er een heel oudje. Oh ja? Ik ben Isabella en ik denk dat dat kleine versje stamt uit 1900. Want ik was toen drie à vier jaar en nu ben ik 85 jaar verder. Ongelooflijk. En, en ik herinner me het versje nog alleen. Het laatste restje zal misschien niet zo goed zijn, maar ik ga het proberen. Leuk. Uh, kom toch eens hier, zei Grootmoe Blijden, tot onze kleine Jeetje. Ziet eens wat gij gekregen hebt. Wat ligt daar in uw beetje? En Jet, zij kraaide van plezier. Want wat had zij gekregen? Een broertje. Het leek wel net een pop. Het was in de wieg gelegen. Oh wacht. Ik heb mijn koekje nog bewaard. Dat zal ik aan hem geven. Grootmoe, het ligt daar op de kast. Kunt u het krijgen even? Maar luister Jetje. Uh, uh, broertje kan nog niet bijten, hondje. Het heeft niet, zoals jij en ik, al tandjes in zijn mondje. <laughs> oh lieve heer. U hebt toch iets vergeten? De tandjes en boordjes mondje te doen. Nu kan hij heel niet eten. Kom, zei Godmoeder. Wij binnen samen de tandjes en boordjes mondje te doen. Lieve Heertje, dank u. Amen. Wat mooi. Ja, en dat is. Ik was een jaar of drie vier en uh, dat kon ik dan al. Ze hebben het mij geleerd. Dat hebben ze al. Dat kon ik aardig opzeggen. En, en je weet ging... het nog helemaal, Isabella? Ja, ja. Nou, Hartstikke ja. mooi. Ik heb uh, en toen herinner ik me nog. Ik ging dan met mijn uh, moeder en dat was voor de mensen die in Den Haag wonen in de Veenstraat in Den Haag. Ja. En Daar kon je. Dat was een smalle straat en er waren veel winkels en daar kon je gewoon lopen. Want zei, het was een heel smal stoepje en dan midden. Er was niets geen fiets geen auto. <laughs> Toen ging mijn moeder naar Isserik. Voor degenen die oud zijn, die zullen zich dat nog herinneren. Oh ja, maar ik ik dan moet je wel heel oud zijn, denk ik maar. Ja. Ja, nou ja, ik ben 89. Maar goed, in ieder geval, ja, het is een oude zaak. Ja. Mijn moeder ging daar een en een band doen. En ik was weggelopen. En ik stak dat smalle straatje over. En er was aan de overkant een herenzaak. En daar ben ik op de stoel gaan staan, want ik wou een versje opzeggen. En toen, toen heb ik die... het opgezegd. En we hebben die twee mannen mij op een stoel getild. En heel toen heb goed. ik dat opgezegd. En Isabella, en wij... ik, ik ga je even kort houden, want we moeten o, er even uit voor een nieuwslid. Dat kon je ook niet weten. O, ja. nee, maar nee, ik ben ik. heel blij dat je het nee, opgezegd hebt. Dank je wel. Ja, en een goede nacht. Ja, nou. Dan nemen we deze microfoon. Um, inderdaad, een extra uh, nieuwsbericht. Uh, nieuws dat dermate belangrijk is dat we daar even jouw programma voor onderbreken, Harm. Steve Jobs, de medeoprichter en oud-topman van Apple, die is overleden. Het heeft het Amerikaanse bedrijf bekendgemaakt. Jobs was al langer ziek, hij had kanker was jarenlang het boegbeeld van Apple... en hij wordt beschouwd als pionier van de computerindustrie. In augustus stopte hij als topman bij Apple... omdat zijn gezondheid uh, hem niet meer in staat stelde... alle taken goed uit te voeren. Steve Jobs, hij is 56 jaar geworden. Tot zover. Jeetje, ja, daar moeten we even van bijkomen. Want ik ben een ontzettende Apple-fan mijn hele leven al. En ik geloof dat gisteren de iPhone 5 gepresenteerd is door zijn opvolger. Wat moet die man daar aan gestaan hebben? Goh. En dan denk je in het kader van deze uitzending ineens. Wat zou nou toch het favoriete kinderboek van Steve Jobs geweest zijn? Dat weten we dan weer niet, hebben we hem niet meer kunnen vragen. Nou, goed. Het zakt even. Dankjewel. En dan gaan we maar naar Itana. Itana, nacht. Ja, hallo Armin. Ja, ik. Uh, wat een nieuws hè? Uh, ja, ik schrik ook even, want ook ik ben een Apple fan. <laughs> ja, en ja, proef. Maar... Goh, dat is een hele bijzondere man, heb ik altijd gehoord. Ja, en, en ook wel een beetje een tirannetje schijnt. Ja, maar dat, maar ja, dat <laughs> ja, hoort er dan nou, bij. Goed. Ja, goed, want, maar de producten zijn in ieder geval ontzettend uh, fantastisch. Dat ja. vind ik tenminste. Ja, nee. Nou. Ja, <coughs> Even bijkomen. Ja. <laughs> nou, goed, daar gaan we dan. Ik heb uh, als kind ontzettend veel gelezen. Mm -hmm. Ook gedwongen naar mate, want uh, ik ben in de tropen geboren. Vandaar ook die naam, Itale. En um, nou, ik, ik, ik, ik heb wel honderden uh, favoriete boeken, maar ik wil er toch twee uithalen. Wil ik je, Omdat... je eerst even vragen welke tropen? Want Italië, oh. een beetje Zuid-Afrikaans ook en zo. Ja, nee, het is, uh, het is Brazilië. Aha. Ja, Brazilië. Daar ben ik dus op goed onder de palmen in de wieg gelegen. En, en, de en, waarom, en waarom was je in Brazilië? Nou, vanwege mijn vaders werk en de, nog veel meer. Hij was joods en allerlei toestanden. Dus nou ja, goed, dat doet er even denk ik niet ter zake. Nou, wel leuk, want het, het wordt nu een hele rare zin als je Brazilië onder de, onder de palmbomen en joods, ja. denk ik. <laughs> ja, oké. Okay. Maar ik was heel klein hoor, toen we weer terug oh, ja. naar Nederland. Dus, uh, maar ik ben wel een aantal keren terug geweest. En ik spreek En ik kan ook prettige kinderboeken lezen. Leuk. Die ook de moeite waard. <laughs> ja, zeker. Ja. Wat is jouw favoriete Nederlandse kinderboek? Nou, het zijn er twee. Mm -hmm. En van de één weet ik dus de titel. En dat is Roswitha, het krantenkind. En dat gaat over een meisje, over een arm meisje. En nou ja, een beetje wordt, wordt, wordt die familie met een nek aangekeken. En er breekt uh, op een gegeven moment brand uit in een straat, in een wat goede straat. En Roswitha, het krantenkind, dat arme krantenkind, dat uh, redt dan. Iemand uit dat, uit dat brandende huis. Nou ja, en sindsdien is ze natuurlijk de heldin. en is haar status opeens. Uh, nou ja, zeg maar, treden gestegen. En, nou, dat heeft me zo aangegrepen. Vond ik als kind ja, fantastisch. Dat, uh, dat iemand door een heldendaad, zeg maar. dan gelukkig eindelijk geaccepteerd wordt. Ja. en vereerd. Ja. En, ja, want daar kon ik me wel helemaal in vinden, zo. Mooi. Mooi. <laughs> ja. Dat dacht je in het verre Brazilië. Ja. Had, ik, had ik dat ook maar, ja. Ja, zoiets. <laughs> en het andere boek? En het andere boek, ja, ik weet dus niet hoe het heet. Mm -hmm. Maar het gaat over een, uh, het is een beetje een mysterieus boek, een beetje mystiek misschien. Een, uh, het gaat over een eenhoorn. Maar het gaat niet alleen maar over een eenhoorn, het gaat dus ook over een meisje, ook weer een meisje. Mm -hmm. dat, dat is, uh, nou haar ouders zijn overleden en ze, ze moeten gaan wonen. In een huis van een oom of iets dergelijks was het. En nou, dat hele verhaal is doordrenkt van levenslessen. Bijvoorbeeld, ze voelt zichzelf heel lelijk. En dan kijkt ze bij een een, een, een een of andere lieve vrouw kijkt ze in de spiegel. En dan ziet ze opeens hoe mooi ze is. Oh ja. zegt, die, zegt die vrouw van, zo zien mensen jou met de ogen van het liefde. Nou, voor een kind is dat ook iets Soort, nou, welk kind vindt zichzelf nou mooi als hij in de spiegel ja, dat kijkt. weet ik eigenlijk niet meer. Maar het zijn wel allemaal van die sprookjeselementen, Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Nou, en, en, en al dat soort, soort dingen ook. De, de, de waarheidsspiegels, dat soort ja. mooie symbolen. Ja, en en hoe leuk. mooi een mens, ja en hoe mooi een mens dus van binnen kan zijn. Ja. En, en nou ja, dat, dat heeft mij dus ook heel erg uh, geïnspireerd. Ik ben later pedagoge geworden. En heb ik altijd dat geprobeerd met kinderen naar boven te halen. Hè? Wat er mooi uh, in elk kind is. Ja. Wat leuk. Ja, precies. Maar mijn vraag is nu ja. of er misschien iemand is die weet ja. hoe dit boek... Het, volgens mij is het werkelijk van het begin van de eeuw of zo. Maar maakt niks de eeuw? Dus Nee, echt, maakt het niet uit. Nee, want je hoort dat luisteraars heel veel dingen weten. Dus uh, we worden adres onbekend en opsporing verzorgt alles ja. bij elkaar. Dus als er nog een boer luistert die een vrouw zoekt, kan die ook bellen. Dus, uh. <laughs> ja, Dank ja, je wel ik heb voor je mooie verhaal, want uh, okay. Ik denk ja, dat ze nou. wel komen met, uh, nou. met de oplossing. Nou, dat hoop ik ook, want ik heb zo vaak gegoogeld... en ik ben er nooit achter kunnen oh, komen. Oh, maar dat is okay. vast een luisteraar die het vandaag of morgen op de site zet. Geweldig. Dank je wel. Nou, hartstikke bedankt ook. Daar. fijne nacht nog. Joe. Jeroen de Schelling, die zegt... Uh, een, uh, beste Harm, een soort van futuristische trilogie van Thea Beckman... die zich afspeelde op een door vrouwen geleid Groenland... na een polomwenteling, na een nucleaire oorlog... wat een zin, heb ik als kind tot drie keer toe verslonden. En het heette Kinderen van Moeder Aarde, tenminste het eerste deel. Nu als 27-jarige volwassene heb ik haar werk weergelezen en er enorm genoten. Niet voor niets trof ik het aan op de volwassene afdeling van de bibliotheek hier in Apeldoorn. Nou, dat kan zijn dat ze daar heel erg gewaardeerd wordt, Jeroen. Of dat het gewoon door een dyslectische bibliothekeresse verkeerd is teruggezet, natuurlijk. Jongete Schelling uit Apeldoorn, dankjewel. We gaan even naar Gerard. Goedenavond. Goedenavond. Dag, meneer Harm. Dag, meneer Gerard. Ja, het volgende. Mm -hmm. uh, als kind moest je nog naar de kerk. Ja. He? Uh, het klinkt niet zo aardig, maar het was wel zo. En misschien heb ik ook wel vreselijk daarvan genoten... want uh, ik, ik ben altijd nog een beetje gelovig gebleven. Aha. Maar dat even terzijde. Na de kerk mocht je naar de bibliotheek. Op zondag? Op zondag. Oh, dat was wel heel vrijgemaakt. En dat was jullie. een heel klein dorpje en ja. daar waren geen bibliotheken. En dat was een Steenderen ja ik ken het ik woon er vlakbij nou eh, eh, en dat was een zegen dat je daar als kind naar de bibliotheek mocht want dat was toch wel een eh, op een dorp was natuurlijk heel weinig hè ja maar niet te min het lelijke jonge eentje. ja Zegt je dat wat natuurlijk ja, ja nou prachtig sprookje dat vond ik toch wel helemaal zo zielig en zo gemeen en zo vals van dieren. Ja. Terwijl ik toch een groot dierenliefhebber ben. Is het van Andersen of van Grim? Uh, of van niemand? Nou, gaat het mij om het volgende? Dat, ja. dat weet ik even niet. Ik meer. weet het ook niet, maar... Nee. Waar, waar gaat het je om? Uh, het, het gaat mij echt om het verhaal dat ik het uh, uh, heb mogen lezen... in de vorm van... Nou, wat, wat, wat is... Wat is er nou in de wereld nog mooier dan dat een... Het lijkt een beetje op het koekoeksverhaal, maar dat is het natuurlijk niet. Mm -hmm. uh, maar dat een dier zo gepest wordt dat hij zich zo verschrikkelijk alleen... en uiteindelijk ook nog tegen zichzelf wenst. Ik ben zo lelijk. Ja. En dan begint het verhaal eigenlijk. En dan ziet hij een weerspiegeling en dan... En oude Geloof dame die ontvermt eindelijk. zichzelf, zelfs nog over haar. En, en, en die heeft een haan en een poes. Ja. En ze vonden het allemaal maar niks. Dat lelijke eentje. Nou ja, en dan komt er toch uiteindelijk komt er uh, de winter eraan en, en met koude wind en, en, en dan vliegen daar mooie witte zwanen met lange, ja. elegante nekken. nou en, en zo komt er toch een verhaal. Tot het einde, tot, uh, ja, omdat er lente aankomt. Hè? Ja, dat is wel heel erg eindgoed goed, Gerard. Ja. Hoe gold dat voor jou? Was jij ook een lelijk jongetje? Ik, bijzonder lelijk. En uh, ben je een beetje, een beetje nee. leuk opgedroogd, zoals het heet? Nee, ik, ik, ik, ik was absoluut geen lelijk jongetje, Ongelukkig. denk ik. Maar uh, nee, ik, ik, heb, ik heb daar uh, vol verwondering altijd naar, naar uh, geprobeerd te kijken van... Wat is het een mooi verhaal. Maar ja. ik, ik, uh, ik, ja, ik heb dat vaak uh, willen lezen. Ja. Leuk. Dankjewel voor me te vertellen. Ja, want we weet. naderen de voltooiing van, uh, van ons uur. En dan gaan ja. we nog heel even naar Thea, als het goed is. Thea. Ja, ik ben hier, ja. Goeienacht. Goeienacht. Wat is jouw favoriete kinderboek? Nou, uh, mijn favoriete kinderboek is ook zo'n boek... waar nooit iemand van gehoord heeft. Oh, dan ben ik heel benieuwd. Uh, dat heette Het Tovertapijt. Dat verscheen in de oorlog op heel lelijk papier, zelfs nog met zo'n soort nep Oh ja. En dat tovertapijt, dat was gemaakt van, alle, van ieder dier wat er op de wereld bestond... was een veertje of een stukje huid. En eh, dat tovertapijt, dat werd door Koning Leeuw gebruikt als er ruzie was... Bijvoorbeeld tussen de ooievaar en de kikker. Want die ooievaar wilde dan die kikker opeten. Ja, ja, ja. Dan werden die dieren die werden dus op dat tapijt gezet. En dan kreeg de ooievaar kikkergevoelens. En de, de kikker kreeg ooievaargevoelens. En dan begrepen ze elkaar. En denk je dat het ook nog iets te maken heeft met de oorlog? Dat, dat we de Duitsers en de Nederlanders en iedereen op dat tapijt hadden nee, moeten zetten? Dat, nee, het was een Oost-Europese auteur. Maar ja, daar was het ook oorlog natuurlijk. Ja, maar ik... Ik weet het niet, maar het, het, uh, toen is op een gegeven moment dat tapijt gestolen door rovers, want die dachten daar uh, geld mee te maken. Hè? Mm -hmm. En toen is het in het circus terechtgekomen waar ze er goed geld mee verdienden. En uh, toen is dat circus afgebrand en het verhaal begint eigenlijk met een jongetje wat naar het circus gaat en daar een oude papegaai tegenkomt. Ja. En uh, die, die, die, daar is een glazen kastje en daar zit nog een stukje van dat tovertapijt in. Mooi. En, en zo wordt daarna het hele verhaal verteld. En wat vond jij er nou zo mooi aan, behalve dat het een fascinerend verhaal was? Heb je er iets van geleerd voor de rest van je leven? Uh, ja, nou dat, dat je in een ander verplaatsen, dat vond ik zo mooi. Ja, ja. Hè? Huh? En, en heb je dat ook gebruikt in je leven verder? Dat je altijd begripvol probeerde te zijn naar mensen toe? Ja, ik... Probeer, ik, dat probeer ik altijd wel, maar dat lukt de mensen niet altijd. Nee, dat is waar. Soms dan denk ik ook van, nou, dat is zo, zo stom. Daar wil ik helemaal geen begrip voor hebben. Dat heb je ook wel eens. Nee, hè? maar het gevolg is wel. Want ik was een lezer. Ik, ik las zo gigantisch veel dat ik zelf kinderboeken geschreven heb. Ja. En uh, Wat dat. Leuk. Dat was eigenlijk het iets wat ik dus altijd al wilde, maar het is met dat boek begonnen. Heel goed. Dankjewel voor je verhaal. Ja hoor. En uh, ja, ik hoop het nog een keer tegen te komen in mijn leven, het, ja, het tovertapijt, Prachtig. <laughs> ja. Ik uh, ga het antwoordapparaat inspreken voor morgen, want dan zit hier Frank Dumors. En als het goed is, zit dan naast hem Bedien Steunenberg. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Frank, je bent in gesprek met Berdien Steunenberg, wethouder te Almere. En als ik de voornaam Berdien hoorde, denk ik meteen aan een dwarsfluit. En dat klopt ook, want daar speelde ze op een vorig leven op. Ik wil graag weten, speelt ze nog wel eens... bijvoorbeeld voor de gemeenteraad in Almere? En graag een eerlijk antwoord. Dag! Ik vond het heerlijk om met u allemaal thuis te praten over kinderboeken. En wat zijn er toch een hoop mooie. En voor mij nog steeds, ik zeg nog één keer stiekem... De Brief voor de Koning. Met Tijuri en Piak. Wat was het toch een fijn boek. Ik vond het heel fijn om hier weer te zijn... En eh, nou, sla nog even een kinderboekje open voor we gaan slapen zometeen straks. Kikker is bang of zo. Goeienacht en tot binnenkort. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw. Maar met een hart. NCRV.